Shalom, opname 1, dit is het Chagrit voor Shabbat uit uh, de Avad Olam Sidur. En het Chagrit begint in principe op bladzijde 6. Deze eerste gebeden worden veelal niet in de synagoge gedaan, maar thuis. Het eerste gebed wat je tegenkomt over na bladzijde 6 is het modee. Of voor een vrouw, moda, ani vanega. melechai vekayam, sheche zatabi nishmati bchemla rabba imunatecha. Ik dank u, levende en eeuwige koning, want u heeft mijn ziel met barmhartigheid doen terugkeren in mijn lichaam. Groot is uw trouw. Moda ani lefanecha melechai vekayam. Mode janiele van neha, melegaai, vika jam, mode janiele van neha, melegaai, melegaai, vika jam. Zeg het databine rabba imuna te ga, van neha,